Om twee uur probeerde een groep van twintig mensen het café binnen te dringen. Twee van hen was daar eerder de toegang al geweigerd. Twee mannen die het café niet in mochten hadden aangekondigd dat ze met een grotere groep zouden terugkomen. Volgens de politie was het optreden van de groep zeer intimiderend en bedreigend. Zes van hen werden meteen aangehouden. De zevende werd gearresteerd bij het clubhuis van motorclubs Toedara in Enschede. De politie weet nog niet zeker of de zeven verdachten lid zijn van de motorclub.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 De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In Rotterdam werd het 2-2. Eriksen schoot Ajax na 12 minuten op voorsprong. Maar tien minuten later maakte debutant Bo Boetius de gelijkmaker. En vlak na rust schoot de Jong de 1-2 binnen. Kwartier voor tijd kreeg Moisander zijn tweede gele kaart en moest Ajax met tien man verder. In de slotminuut scoorde Pelle de gelijkmaker. Dan het weer. Veel zon, maar in de kustprovincie is kans op een bui. Het is ongeveer 9 graden tegen de avond. In het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen. En ook morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 5 kilometer. Tot zover de verkeer. In Zurga Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je een In circa Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In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 Flowers, Natuurlijk de frontman van de Killers, maar is een tijdje solo gegaan en heb ik onder andere dit uit. Crossfire op ZFM. Ja, en wel, heb je wel eens foto's gemaakt van bijvoorbeeld een hert in de duinen of een ander mooi natuurverschijnsel in de Amsterdamse waterleidingsduinen? Nee, ik niet. Nou, er zijn wel regelmatig mensen die dat doen. En dan zit het bijvoorbeeld op Facebook. Maar je kan het nu nog meer delen via een nieuwe interactieve website. Dat is um, de website um, awd.waternet.nl. En op die site kan je echt veel meer leuke dingen zien. Waaronder um, andere foto's van andere mensen dus. Maar je kan ook de plekken vinden waar je herten kunt gaan spotten. Of juist rustige plekken waar je kunt wandelen. En dat kan allemaal via www.awd.waternet.nl. .um, het is wel, uh, wel heel erg leuk en over website gesproken. De gemeente Zandvoort heeft, uh, morgen, wordt lanceert morgen haar nieuwe website. De site heeft volgens de gemeente een frisse uitstraling, een verbeterde zoekmachine en een duidelijke navigatiestructuur. Het internetadres blijft wel ongewijzigd. Bezoekers kunnen terecht op www.zandvoort.nl. Hey, Zometeen, uh, wat gaan we doen? We gaan uh, Albert-Jan even bellen. Ja, Albert-Jan, rond je dorp. Net uh, stonden er een paar uh, lamme gasten op het raam hier te kloppen. Ja, de deur het bellen. Ik heb al een heleboel stempels, hoorden we. En wij, ja, tuurlijk, ja, ja ga maar weer weg. Want wij zijn de enigen die nuchter zijn, volgens mij, hier in dit dorp. Ja. Hé, hey, en um, ja, wel, wel uh, leuk nieuws ook. Want uh, juf Marianne Boutata is afgelopen week in het zonnetje gezet vanwege haar 40-jaar jubileum in het onderwijs. En Marianne geeft les op de Nicolaaschool hier in Zandvoort. Nou, laat toevallig Jan Leleveld net een liedje hebben geschreven over Marianne. Ik heb in al die jaren vaak aan je gedacht Ze me aan met donkerblauwe ogen Ik ben volledig van mijn stuk gebracht Ik denk, hallo, wat kan ik haar van kennen? Heb ik haar ooit eens in een mannenblad zien staan? Deed ze die soap of iets met een kalender? En dan vertelde ze me haar voor en achterna Vroeger zat ze bij me in de klas Niemand wilde weten wie ze was Vroeger ze pukkels en een moeilijk lijf Maar nu is het gewoon lekker bij Marianne, Marianne Zo'n meisje dat dan eens had op een feest Marianne, Marianne Ik wilde dat ik adem was geweest Ze zegt hallo, ik wil je iets vertellen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 Maar nu is het gewoon lekker wij. Marianne, Marianne. Zo'n meisje dat dan wezen op de feest. Marianne, Marianne. Ik wilde dat ik aardig was geweest. Marianne. Vroeger zat ze bij me in de klas. Niemand wilde weten wie ze was. Vooral als een zijn en een mooie lijf, maar nu is het gewoon. Ja, nu is het gewoon al lekker bij. Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen leest op een feest. Marianne, Marianne, ik wilde dat ik het was geweest. Marianne, Marianne, zo'n meisje dat alleen leest op een feest. En Marianne? Leuk liedje, leuk liedje. ja, Helemaal om Marianne, die 40 jaar jubileum heeft, te feliciteren. Aan de telefoon onze verslaggever in het dorp, Albert-Jan Vos. Albert-Jan, hoe gaat het daar? Dat was het weer. Laat je even horen. Geweldig. Jezus. Nou dacht so. ik zeker dat ik een en Hardy dat Nee, dat was ik al geweest. Ja, ik dus, wil zeggen. Oh, ja. Ik zit nu bij een aantal lampstralen in de AE. En daar komt net uh, de groep van uh, Malen Hardy binnen gewandeld Oh, oké. Okay. Maar ik heb geen nieuws van me nou. En, oh, vertel. Uh, gisteravond was het uh, Nederlands kampioenschap wel uh, in Café Oomsteen. En weet je wie gewonnen heeft? Dat weet jij niet. Nee, ik heb geen idee. Arnold Bluis, een zandvoorter in hart en nieren. De mooiere winnaar hadden ze niet kunnen krijgen. Dus dat is even een nieuwtje tussendoor. Arnold Bluis is Nederlands kampioen garnalenpelm geworden. En uh, doet hij niet mee met Rondje Dorp? Nou, ik heb hem nog niet gezien, maar. Oh, oké. Okay. Maar goed, uh, het is, uh, het is uh, komen en gaan uh, van, uh, van, uh, ja, van de ene groep naar de andere groep. Ja. En uh, ik, ik heb nog niet kunnen zien wat, wat er in de lamstraat voor spelletje gespeeld wordt. Oh, oké. Okay. Oh. daar is het zo druk. Ja, is het zo? <laughs> ja, dat is echt uh, waanzinnig. Vanaf ik ook even naar buiten gelopen. gelopen. Maar uh, de, die staat zo vol en de muziek staat, ja, op jullie, nogmaals op jullie volume. Maar ik kan ja, het niet meer verzamelen. <laughs> Maar goed, het, het gaat helemaal goed. De sfeer zit er goed in. En uh, we gaan uh, vrolijk verder. Hoeveel biertjes heb je al op, eigenlijk? Uh, dat mag niet, hè? Als je werkt, mag je niet <laughs> Oké, okay, dan, oh, ja. dan houden oh, we ja. dat stil. Daar hebben we het nergens meer over. We gaan je straks je nog je even spreken, Albers-Jan. En als je dat gelooft, dan houden we dat zo. Oké, okay, dan doen we dat gewoon. Daar praten, wel, we, dan praten we nergens meer over. Heel goed, <laughs> Oké, okay, we bellen je zo meteen weer voor 5 hè? Yes, komt goed. Oké, okay. okay, goed, wat een feest Roetje dorp hier in Zandvoort. Got a wife and kids and fall to The two, the Wat mij betreft een van de beste platen van dit jaar. De Beat op CFM. Ja, we gaan naar de tussenstanden van de Eredivisie. RKC Waalik tegen Twente is 1-0 voor Twente geworden. De Zwolle tegen PSV is uh, 1-2 geëindigd. De doelpunt maakt van Pek met de 1-0 maakt ook een eigen doelpunt voor PSV. Waardoor PSV heeft gewonnen. En is Almelo tegen Heerenveen... Uh, ik denk dat Van Basten misschien wel spullen mag pakken. 6-3 van Riklas Almelo verloren. Zometeen wordt nog één wedstrijd gespeeld om half vijf. Vitesse tegen AZ. Uh, Gertje Verbeek van Beek heeft het lastig... terwijl Fred Rutte van Vitesse het heel erg goed doet. Straks de tussentanden daarvan. Dit is mooi zeg. Dit is Passenger and Let Her Go. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your lover when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go And you let her go Staring at the bottom of your glass.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 Je hebt er uh, onlangs nog gezien die dit zingt. Sorry, wat zijn? Oh ja, ja, ja. Dennis. De Haarlemse Dennis. Maar only... the babbel, wat is dat dan? Dat is een reclame, denk ik. Oh te ja. Te ja, ja, ja, ja. Oh, die uh, lekker geknipt ook weer. Hé, hey, um, elke keer in, um, in de Stapvoetse krant... wordt er weer een onderdeel uitgelegd... van ondernemer van het jaar. En deze week is het de, of de categorie... dienstverlening en Overige, Nou, er zijn drie genomineerden, waaronder Rhodes. Katie Samee-Latin is onderdeel onderneemster die duidelijk lef toont... met Waves Beach and Health Center. Gevestigd onder het Palace Hotel heeft ze zich voor zichzelf... een ideale werk- en leefsituatie gecreëerd die haar bij haar past. Zij heeft het lef om maar naast haar drukke baan als bedrijfs- en oefentherapeut... Mensendiek, maar ook trainer en coach, zich in haar nieuwe passie te storten... Toonkunstenaar zijn van je eigen leven. Ze zingt ook nu, ze heeft de CD uitgebracht. Ze was onlangs nog de gast hier bij uh, Stanford op Staten... bij onze collega's Rob en Albert-Jan. Zij is nu genomineerde nummer 1. Genomineerde, genomineerde nummer 2, dat is La Raven. En uh, dat is een galerie in een leegstaand bedrijfspan. Ja, je moet het maar durven. Ondanks de mogelijke risico toont Mark Cello. het lef om kwaliteit en diversiteit in het Zandvoortse kunstaanbod... het aanbod dat al, dat al behoorlijk groot is, te brengen en dit ook blijvend te stimuleren. Door samen te werken met de Sanfordse kunstenaars... maar ook van elders en zelfs internationale kunstenaars... kan hij zijn ruimte tegen een zeer laag bedrag... voor deze kunstenaars beschikbaar stellen... wat weer extra mogelijkheden voor hen meebrengt. En genomineerde nummer 3 is Sunny Beach. Dat is natuurlijk bij de Haltestraat 17. Een zonnestudio in Sanford. Ja, je moet het ook maar doen. Afgelopen zomer gaat het niet, uh, niet de boeken in als lang en heet... dus kwam deze ondernemer misschien wel precies op het juiste moment. Je moet maar hebben het lef hebben om als jonge, jongeling uh, je zo te kunnen presenteren. Midden in de Altenstraat, waar in korte tijd menig winkelpand... al van eigenaar is gewisseld, heeft Sunny Valier zijn nek uitgestoken... en een supermoderde zonnestudio ingericht. Drie genomineerden dus. Je kan stemmen, dat moet je doen via um, de Zandvoortse krant. En in de Zandvoortse krant staat een stemformulier... En elke categorie kan jij een uh, winnaar uitkiezen... wat volgens jou de beste keuze is. En uh, categorie dienstverlening overigens zijn dus drie genomineerden. Rhodes, La Raven en Sunny Beach. Vul het in en uh, lever het in uiterlijk 6 november... bij Bruna Balken en bij de Grote Krog 18. Goed, ZFM Sanford, de zondagmiddag... Loopt bijna tot het einde. De avond gaat beginnen en morgen moeten we weer werken. Oh, daar ben ik niet zo blij mee. Vijf over half vijf en hier is chic. Even if leaving is the. Op CFM zijn nieuwe single Anything. En alles wat hij heeft uitgebracht dit jaar vond ik goed. Het is echt, ik vind het zo'n goede zanger. Hij heeft ook een nieuw album uitgebracht. En luister zeker naar Ed Starlet op CFM. Hey, ik was afgelopen. Uh, wanneer was het? W donderdag had ik overleg met school. Uh, met een, een projectgroep. ik zal niet te veel over uitweiden. in de bibliotheek van Nederland. Die is namelijk in. Uh, de beste bibliotheek van Nederland is namelijk in Amsterdam. En uh, hoe hebben ze dat dan gedaan? Er zijn verschillende mystery guests geweest. Die hebben de, alle bibliotheken in, uh, in de Nederland onderzocht, bezocht. En vervolgens koos de jury de winnaar. De Biep in Amsterdam scoort het hoogst op als uh, onderdelen als inrichting, locatie, collectie, service en klantgerichtheid. En ik moet zeggen, het ziet er wel en echt enorm goed uit. Ja, ja, ja, Nooit hoor. geweest? Het nee. zijn zeven etages hè. Een bibliotheek van zeven etages. Zo. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, en nog een nieuwtje, want het komend kerstnummer uh, van Playboy komt eraan. En er is altijd wel, uh, dat is gewoon traditie. Zijn er altijd bekende namen? En er is altijd één sekssymbool, symbool. En dan moet je niet naar het scherm kijken. Noem eens één sekssymbool van Nederland. Tatjana Simertje. Juist, Tatiana gaat weer de Playboy in. Ze is op dit moment 49. En Echt, uh, 6 november komt hij in de, in, de, in de winkels. 49 is ze. En um, het wordt de dertiende keer dat ze in de Playboy te zien is. Het is, wel erg, het is wel echt... echt. Uh, ik vind het heel erg knap, maar ze ziet er ook wel enorm goed uit voor de leven. Dat zegt eerlijk. Ik zal gaan tegenaan weer ben met Albert Jan Vos. Ik ben benieuwd waar hij nu weer staat. Um, hij zal vast wel ergens lam uh, verslag voor ons willen doen. Je <laughs> hoort hem zo meteen. Eerste stap jumping. Chamba Wamba. get knocked down. Oh oh, oh, oh, oh, oh. Je moet Voor weten, de een hele, hele, <laughs> <laughs> hele dag rondje door. En ik moet merken dat... <laughs> je moet weten dat om twee uur is iedereen nog nuchter. Maar nu ja. begint iedereen toch volkomen hey, lang ja, te worden. Niet, en net werd er aangebeld door... Uh, Um, wat is ik je naam? Meneer Keur. Meneer Keur. Van de Van Lamstraal. Van Lamstraal. Lamstraal. Lamstraal. Je bent ook ja. zeker Lamstraal. Dat ja. zie ik ook wel. Ja. Hey, um, je belde net aan. Hoe is het? Want ja. uh, nou, ja, je hebt een ja, op uh, hoor ik. Ja, jopper man. Helemaal gezellig. Ja, waar ben je allemaal geweest al? Overal. We hebben nog twee uh, kroegen te gaan. En het is helemaal gezellig hierover. <laughs> Zijn jullie ja. al met vier geweest? Uh, ja, ja vier. Nou, paal, nou, dat. We gaan zo terug naar vier. Jij bent yes, uh, yes, in vier geweest? Ik weet niet waarom, maar. Want, dat, uh, want mevrouw, heeft u al die paal gehangen ja, bij vier? Ja, ja, ja. Ik heb aan alle palen hangen. Nou, die, die paal hield, hield mij niet, maar. Uh, <laughs> <laughs> maar <tot als> we, <laughs> Sindsdien is de café vier niet meer geopend. Nee, ja, ja. ja, ja. Oh, wel, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar, hey, uh, spelletjes in de kroegen? Uh, ja, helemaal leuk, helemaal gezellig en uh, ja, een topper gewoon. Ja. Kan je niet, wat, wat vind je nou het leukste spelletje? Want wij hebben geen idee, wij zitten hier in de warme studio, maar wij komen niet in kroegen, hè? Dus kan je vertellen wat je ja. het leukste spelletje vond? Wat was nou het leukste spelletje? Ja, bij een sportcafé. <laughs> het uh, sportcafé was wel het leukste, ja. Wat moest je doen dan? Dat was wat de kop voor Jut. En dan kun je rammen wat je wil. Hé, hey, waar was het? Ben je een Lau en Hardy geweest? Ja. Lauri, ja en dan kon je ja. schieten, toch? Ja. Jij, dan kon je ja. Schieten. Op wie heb je geschoten? Op de burgemeester. Ja, hè? Iedereen schiet in de burgemeester. Nou, ik heb een de burgemeester. Uh, ik heb een lammers neergeschoten. Ja. ja. <laughs> ik heb een shotje gedaan. En, uh, maar er stonden allemaal van die drankjes. Van die er waren op voordat we binnenkwamen. Een ja, van geraakt. Oh, ja, ja okay. je hebt er nou een aantal binnengehaald. Oké. Okay. Okay. Hé, hey, waar ga je zo meteen in? Waar gaan, gaan wij? We gaan de oom steken. Okay. Oh, dat is uh, een leuk spel voor mij hoor. Ja, nou ja, ja, ja dat ja. weet ik niet, hoor. Het is dus okay. een beetje slaafverwekkend uh, cafeetjes. Dan. Ja, is het zo? Pentpoepen, ja, volgens ja. mij. Nou, ja, volgens mij heb je het wel gezellig. Hé, hey, uh, leuk dat je langskwam. Ja, leuk, man. Ja, leuk echt, toch? Leuk dat open deed trouwens. Ja, natuurlijk geen probleem. Zo zijn we hier bij ZF in Stamford, hè. Hé, hey, uh, fijne, fijne avond nog ja, verder, dankjewel, hè. dankjewel. Stamte, gaan we natuurlijk bellen met Albert-Jan, die ergens hier in het dorp staat. En ik ben benieuwd hoe zijn uh, situatie is. Oh, zometeen.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 I need a way to find the truth within me Except the fact that I love you I knew eternity I hear they say It the doesn't kill you makes you stronger Must have the heart of a lion, sifting through love with me. Sometimes I tell my. Make it through another day Ja, volle bak hier in de studio, echt ongelooflijk. Laat je even horen dan! Hey! Gezelligheid, gezelligheid. Mensen uit Brabant hoor. Is het Brabant? Jezus. Wat, wat drank met de mensen niet kan doen, hè. ongelooflijk zeg. Ja, leuk geweest. Op zout hier. Nee, handtekening. Ik moet, ik moet nog handtekeningen schrijven ook. Oh, oh, oh, oh, oh. Maar uh, aan het telefoon, Albert-Jan. Albert-Jan. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is het bij jou? Ik heb nu nog duidelijk instructies gegeven om geen mensen in de studio te uh, laten. Ja, sorry. Ik moet, Ik zit hier gewoon handtekeningen uit te delen. Heel leuk verhaal. Was je mooi? Uh, ja, het past er maar net. Goed. Ik loop één van de zaken in. Vind... Nou, Oké. Okay. Heb... Want waar, waar ben jij? Laat je horen van de radio! Ja. Op Hoppa! Kijk helemaal goed. Ja? ja. En uh, de record staat nu op 2,5 minuut. Zo. En het schijnt nogal knap te zijn. En uh, nee, het is, uh, het, is, het is bijna... aan. We is uh, nog één uh, gastclub uh, ontvangen. Okay. En dan komt uh, iedereen weer op zijn eigen stand uh, terug. En ja, ja. Um, terug even lekker bier te drinken en een wijn te drinken. En een hapje met de gang. Gezellig. Nou, het nadat is een einde, maar het was wel geweldig. al die grote groepen door, door Het was eenmaal en uh, feest. <lacht> Mooi zo. En jij hebt nog steeds geen, uh, geen bier op? Ben je gek? Ik, bedoel, ik, moet, ik ben aan het werk. En als je werkt, mag je niet meer werken. Goeie? Ah, okay. Nee oké. Okay. Yes. Jullie zijn om 5 uur vijf begrijpen. Sorry? Jullie zijn om 5 uur vijf. Ja, wij komen om 5 uur komen wij uh, naar Café 4 toe. Ik loop hier gewoon een handtekening uit en dat ze denken dat wij hier ook een kroeg zijn. <laughs> het is echt ongelofelijk. Doen jullie goed, jongens. We spreken elkaar om 5 over 5 in het lokaal in Landwoord, weet je, Café 4? Ja. ja. Hé hey Albert-Jan, dank je wel, want uh, ik vind dat je het heel leuk hebt gedaan. Want de sfeer is goed, uh, goed meegekomen. Ik ben al goed. Ja, maar dat weten wij, maar dat weten de luisteraars misschien ook niet. Hé hey, jongens, op 5:05 staat een biertje voor de klaar. Hè. Helemaal ja, top. Tot zo. Tot zo. Hoi. Wat een zootje zeg, ongelooflijk. Ik heb gewoon handtekeningen uit lopen delen, echt uh, van alles. Nou ja, goed, zie je hem dan voor het rondje door live hier op de radio. En dit is fijn zeg, Gary Moore. Rising sun says... Deze zondige kermeland. Wij gaan ook een lekkere dorp in. En uh, volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe editie. Aldo, dankjewel. Ja, waarschijnlijk volgende week een band in de studio. Oh ja, we zijn bezig met een beentje. Volgende week misschien live muziek. Bij zondag, kermeland. Is dat even leuk? Ik wens je een hele fijne werkweek. En voor je het weet is die week weer voorbij en kunnen we het weekend weer starten. Ik denk ik, dat ik, veel ik mensen hier weer. in Sanford moeite hebben met, uh, met, die, uh, met die ochtendmorgen. Goed, een hele fijne avond en tot volgende week. Hoi.